zit van der Linde met het NOS-journaal. De man die vandaag op een groep mensen inreed in Mannheim deed dat waarschijnlijk met opzet, dat zegt de Duitse justitie. Bij het incident vielen twee doden, tien mensen raakten gewond. Het was druk in de binnenstad vanwege carnaval. De man wordt verdacht van een dubbele moord en twee pogingen tot moord. Over een motief is niets bekend. De autoriteiten gaan momenteel niet uit van een extremistisch, religieus of politiek motief. De verdachte ligt in het ziekenhuis. Tijdens zijn arrestatie probeerde hij zich in zijn mond te schieten. Het is een 40-jarige Duitser uit Ludwigshaven, een stad tegen Mannheim, aan de andere kant van de Rijn. Bij een botsing tussen twee toeristenbussen in Barcelona zijn zeker 51 mensen gewond geraakt. Vier van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. In een van de bussen zaten passagiers van een cruise. Die bus was net gestopt bij een halte waar toeristen konden in- en uitstappen. Op dat moment botste een andere bus, met daarin vooral Italiaanse studenten, op de eerste bus. De oorzaak van het ongeluk in Barcelona is nog onduidelijk. De chauffeurs hadden geen drank of drugs gebruikt. In een loods in Bergen-op-Zoom is een grote hoeveelheid flitspoeder gevonden. Een man van 28 uit Ossendrecht is aangehouden. Flitspoeder is een zeer gevoelige explosieve stof. De hoeveelheid die is gevonden in de loods in Bergen-op-Zoom heeft een kracht van 8 handgranaten. De paus heeft vandaag opnieuw last gehad van acute ademhalingsproblemen en heeft daarom weer beademing gekregen. Afgelopen vrijdag had de 88-jarige Franciscus hier ook al last van, maar daarna ging het beter. De paus ligt sinds 14 februari in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking.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 Dankzij het metal nieuws en de concertagenda. En vanavond is het alweer tijd voor de 23 e aflevering van Brand New. Waarin jullie twee uur lang het lekkerste, het nieuwste van het nieuwste... in de metal horen met vanavond het allereerste overzicht van dit nieuwe jaar. Met uitgekomen singles van vorige maand, januari, februari, sorry... komend van de grote namen binnen de internationale metal scene. De vaste Play luisteraar weet natuurlijk al lang... dat ik elke uitzending een uur stevast begin met de uuropener. Ditmaal komend van de Britse death metal band... B Benediction, die op 6 februari de nieuwe single Engines of War heeft gedeeld. Afkomstig van het aankomende negende studioalbum van de groep Ravage of Empires. Dat op 4 april uitkomt via Nuclear Blast Records. Het nieuwe nummer sluit goed aan bij Benedictions monumentale comebackplaats Scriptures uit 2020. En hun klassieke album Transcend the Rubicon uit 1993 met Titanisch gegrom van Dave Ingram. Dat uittorent boven een spervuur van Riffs en Medogeloze Grooves. En wil je de band live zien, dan kan dat op 6 april. ...in de vault in Sittard, ...waar de band samen met Jungle Rod en Master... ...te zien is tijdens hun Europese Tales of the Triple Death... ...release tour... ...ter promotie van Benediction's nieuwe album. En dezelfde dag heeft ook de death metal band Rivers of Nihil hun nieuwste single House of Light met de wereld gedeeld. Van het aankomende vijfde studioalbum van de band Rivers of Nihil. Dus dat op 30 mei uitkomt via Metal Blade Records. De band is van plan om voorafgaand aan het nieuwe album twee extra singles uit te brengen. Evenals twee eerder uitgebrachte nummers, de Suborbital Blues en Criminals als geremixte versies. Gitarist Brody Utley zei het volgende. Ik heb het gevoel dat deze nummers de perfecte mix zijn van al onze albums zonder al het vet te weg te laten. Er zijn meer technische nummers die teruggrijpen... op het geluid van The Conscious Seat of... Light en Monarchy, maar met een meer volwassen begrip van het tempo van een nummer. Er is behoorlijk wat experimenteel spul van het Where Else Know My Name en The Work Type... maar met een meer vernieuwd perspectief op die stijlen voor het huidige tijdperk van de band. De eerste single van het nieuwe album uit 2025, House of Light... is een nummer dat de aard van Wat We Doen perfect weergeeft... en tegelijkertijd een ander perspectief op het geluid biedt met de nieuwe line-up. Alles waar onze fans van zijn gaan houden aan ons geluid... wordt gedemonstreerd in dit nummer met de nieuwe... Nieuwe toevoeging van Andy, die zingt en Biggs als hoofdzang. Het heeft de riffs, het heeft de gr het re grote refrein, het heeft de prog... het heeft de solo's, het heeft de sax. Gewoon een echt klassiek voorbeeld van wat we als Band Anno 2025 doen. En House of Light hoor je natuurlijk hierbij. Play It Loud brand new. Op ZFM Zandvoort. een verbazingwekkende prestatie te hebben geleverd met zo'n 200 ensemble muzikanten voor de orkestproductie van de Griekse symfonische death metal titane Septic Flash en daarmee Mexico te hebben veroverd. Bleek dit spektakel het grootste dat de band tot nu toe heeft bijeengebracht en de perfecte aanvulling op Septic Flash. Verpletterende soort symfonische verwoesting. Geel onverwacht verscheen op 10 februari digitale nieuwe EP getiteld Amphibians van de band via Nuclear Blast. En deze release met vier nummers bevat het titelnummer die we dus net hoorden en dat vergezeld gaat van een nieuwe, onthulde, geanimeerde muziekvideo. De video toont een ramkoers tussen beschavingen... en is net zo episch als de uitgebreide kijk van de band... op death metal extremiteit. Fans die op zoek zijn naar een fysiek exemplaar... kunnen de LP-11-CD-versie in handen krijgen... wanneer deze op 14 maart arriveert. En getuige te zijn geweest van hoe landontwikkelaars... het regenwoud van Costa Rica afbreken besloten Megadeth-drummer Dirk Verbeuren... en zijn oude gitarist Sylvain Demmer-Castel... dat ze niet in vrede zouden blijven zitten roesten. In 2022 richtten ze Savage Lance op... de eerste door muzikanten geleide milieu-non-profit-organisatie... in de muziekindustrie. Het project bracht op 10 februari de single en video Ruling Queen uit... met Arch Enemy zangeres Alyssa White-Glass... en obituary lead-gitarist Kenneth Andrews. Kunst en activisme komen samen in een ruime ruimte van betekenis... En en dat is waar ik voor kies te staan, zegt arch-enemy frontvrouw Alyssa Whiteglass. Metalheads zijn in mijn ogen altijd krachtige en gepassioneerde mensen geweest. Ik ben diep dankbaar voor Savage Lands en hun medogeloze werk... bij het beschermen van de kwetsbare schoonheid van het ecosysteem van Costa Rica. Het was mijn genoegen en een eer om deel uit te maken van dit ongelofelijke project... zegt obituary gitarist Kenneth Andrews. Laten we ons steentje bijdragen. Dat doen we hier natuurlijk bij Play It Loud, maar wat graag. Ook door dit nummer uiteraard. ...airplay te geven. Zijn. Alleen hier elke maandagavond te horen op ZFM Standvoort. Op Savage Lands voor we de Britse deathcore en death metal band ingested die 11 februari de nieuwe single Altar of Flash heeft gereleased. De eerste met de onlangs aangekondigde zanger Josh Davies en dan via Metal Blade Records. En Davies verving voormalig zanger Jason Evans die de groep in november verliet. De band deelde het volgende. Om ervoor te zorgen dat de band nog grotere hoogte bereikt hebben we een nieuw team van ongelofelijke muzikanten geïntroduceerd die onze passie en toewijding delen om van Ingested de meest dynamische en krachtige kracht te maken die het kan zijn. Om dit monumentale moment te Markeren brengen we ook onze nieuwe single Altar of Flash uit. En dit nummer is een welkome knipoog naar onze roots. Gewelddadig, dynamisch, primair en onbeschaamd menselijk. Het vangt de rauwe organische energie die onze begindagen definieerde en laat zien hoe ver we zijn gekomen. Elke riff, elke keelklank en elke beat is een diepgewortelde herinnering aan waar Ingested om draait. Bereid je voor, nieuwe opstelling, nieuwe muziek en dit is nog maar het begin. En op 12 februari heeft ook technische death metal outfit Allegian aangekondigd... dat ze hun nieuwe full length, The Oshuari Lens, op 4 april zullen uitbrengen op Metal Blade Records... Vooraf heeft de band de eerste single van de plaat onthuld. Getiteld Driftwood met een officiële videoclip. Ik denk dat we in het begin wat meer uitgekleed waren, zegt gitarist Greg Burgess. Zeer gitaargerichte, gefocuste melodeth. Ik denk dat er in de loop van de tijd meer technische, symfonische en progressieve elementen zijn binnengeslopen. Waar we nu zijn, is dat alles gecombineerd, aangevuld met meer ambient elementen over de eerste single van het album, Driftwood, legt Burgers uit. Dit nummer heeft, neemt eerlijk gezegd een speciale plaats in, in, in de geschiedenis van Elysian. Dit stuk is voor apoptosis geschreven door onze toen kerstverse bassist Boo, Boo. In zijn oorspronkelijke vorm was het zo'n tech death... dat ik denk dat we niet wisten hoe we het in het Elysian geluid moesten verwerken. Toen hij het instuurde... Zes jaar snel vooruit en terwijl we ideeën voor dit album en aan het bedenken waren... herinnerde ik me het stuk en vroeg Boeboe of hij het niet erg zou vinden... als ik een poging zou wagen om het formaat misschien een beetje soepeler te herschikken... in het Allegiant-geluid. Ik wilde gewoon dat er wat meer herhaling van sommige delen zou zijn. Het nummer is geweldig geworden, dat blijkt altijd. Gooi nooit iets weg, want je weet nooit wanneer het terugkomt. Wel. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort. De vorige twee singles Creepshow en Against the Wind gedraaid te hebben... heeft de toonaangevende rock- en band Aventasia... 13 februari de derde nieuwe single onthuld... van hun langverwachte tiende studioalbum Here Be Dragons... getiteld The Witch. Het krachtige nieuwe nummer bevat gasvokalen van Camelot-zanger Tommy Karavik... en filmische donkere soundscapes die de verhaallijn perfect ondersteunen. The Witch arriveert met een betoverende officiële videoclip... die de mysterieuze spookachtige sfeer van het nummer versterkt... en de luisteraar werkelijk fascineert... Tobias Samet over The Witch. En The Witch is een donker en betoverend nummer... dat veel traditionele kenmerken van Aventasia met zich meedraagt... en toch een sinistere en magische sfeer heeft... waarvan ik denk dat het op de een of andere manier nieuw is in de wereld van Aventasia. Terwijl het perfect past bij de rest van het album. Tommy Karavik van Camelot heeft hier een fantastisch werk geleverd... en ik kan niet wachten om dit nummer met Tommy te zingen tijdens onze komende tour. We brengen de geweldige podiumsetting op het podium... Om het podium te veranderen in het doorgeestige de oude kasteel. Dat lijkt op het oude gebouw waar we de verbluffende videoclip voor het nummer hebben opgenomen. Het is een prachtig nummer, krachtig, anthemisch en melodieus en vol griezelige kleine details. Ik ben enorm trots op het nummer en het hele album. De Italiaanse gothic metalband Lacuna Coil heeft op 14 februari hun tiende studioalbum Sleepless Empire uitgebracht. En voorafgaand hun laatste preview, of preview hiervan in de nieuwe emotionele single I Wish You Were Dead. Op het nummer heeft de band het volgende gedeeld. We hebben allemaal deze persoon waarvan we wensen dat hij nooit bestond toch? We voelden allemaal de behoefte om dezelfde persoon uit onze gedachten te wissen. Iemand die onze pijn heeft gedaan omdat het nog steeds in onze gedachten zit. We wilden zwaardere teksten schrijven op een vrolijker muziek. Canvas. We zijn het ook een beetje beu om ten koste van alles politiek correct te zijn. Het nummer onderzoekt de emotionele onrust en strijd die gepaard gaat met giftige relaties. En bevat ook een verbluffende videoclip gefilmd door Martina L. McLean in een kerk in Capranica, een klein stadje ten noorden van Rome. I Wish You Were Dead, hoor je natuurlijk hier in het laatste blokje van het eerste uur van Play It Loud: Brand New. I wish you were Zet het dan um, zo voort. in het laatste blokje dit uur hoorden we de iconische Finse hardrockmonster Lordy. Die wederom hun naam eer aan hebben gedaan. En op 13 februari een angstaanjagende videoclip presenteerde voor een nieuwe single. Elizabeth. De track is ook te vinden op Lordy's aankomende 19e studioalbum Limited Dead Edition. Dat op 21 maart via RPM zal worden uitgebracht. De heer Lordy zei het volgende over het nummer. Elizabeth is een ander typisch Lordy nummer. Zowel textueel als muzikaal. Het is vormgegeven in de stijl van een horrorfilm. Storyboard over de angstaanjagende ervaring van een vrouw in een spookhuis. Muzikaal gezien denk ik dat het belangrijkste wow-moment... het vreemd progressieve begin van het nummer is. Het komt voort uit jeugdherinneringen aan het leren bespelen van een instrument. Het is eigenlijk gewoon de vocale melodie van het couplet... gespeeld in de stijl van een negenjarige... waarbij de hele band hetzelfde unisono speelt en niets daartussenin. Zo werkte mijn hersenen tenminste als kind met muziek... voordat ik me realis realiseerde... oh, de vocale melodie is Anders en het spul op de achtergrond zou het haar harmonie en refrein moeten geven. En voor we het eerste uur afsluiten met nog één laatste krachtige metalplaat. heb ik eerst zoals altijd nog de wekelijkse metalnieuwtjes voor jullie. Wat is er de afgelopen we week allemaal gebeurd in de metalwereld? Dat horen jullie zo dus van mij. Dit is het Play It Louds Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. De organisatie van Into the Grave komt met twee wijzigingen in de line-up. Helaas hebben Municipal Waste en Rev Noir hun optredens op het Friese festival moeten afzeggen. Daarvoor in de plaats komen Slomoza en Cabal... Into the Grave wordt deze zomer gehouden van 13 tot en met 15 juni. Deze keer niet onder de Oldehoven... want het festival verhuist eenmalig naar het stationskwartier in Leeuwarden. Headliners zijn Powerwolf, Sabotage en Wasp. Daarnaast staan onder andere Exodus, Windrose, Gloryhammer... Cattle Decapitation, Rotting Christ, Phil Campbell... Foyer Swans en Death Angel op het programma. Tot uh, de kost, uh, 1 mei kosten drie dagen... Kaart eh, 149 euro, daarna gaat de prijs omhoog. Er zijn ook dagkaarten beschikbaar. Alle informatie vind je op www.intothegrave.nl en op 21 februari bracht Voyerswans nog de nieuwe single Nightclub uit. En op 25 februari maakte de band de details van de gelijknamige plaat bekend. Het 12e studioalbum van deze Duitsers werd geproduceerd door Simon Michael van Subway to Sally. En master gemasterd door Jacob Hansen. De hoes werd gemaakt door Peter Salai, ook wel bekend onder Powerwolf, Sabaton en Saxon. De plaat bevat gasbredages van Dag. Alexis Coplin van SDP... Doro Pesh en Miracle of Sound... en Lord of the Lost. De releasedatum staat op 25 juli. Ruim een maand eerder is de band al te zien... op Into the Grave in Leeuwarden. Koben Farr is overleden... zo meldt Jeff Waters op de Facebookpagina... van Annihilator. Farr maakte van 1989 tot in 1992... deel uit van de Canadese metalformatie... en werd vooral bekend vanwege zijn bijdrage... aan het album Never Neverland uit 1990. Daarna zong hij in Omen van 1987 tot en met 1989 en in Prisoner in 1986. Far is 62 jaar geworden. En Metal Band 1914 uit Oekraïne moet zijn Europese toernee annuleren. Ook de optredens van begin volgende maand in Diest en Kortrijk in België kunnen niet doorgaan. Hun landgenoten van Igni moeten hetzelfde doen voor een Europese toernee als Support van Temperance, waarmee ze in maart naar Kortrijk zouden komen. Dit is in België uiteraard. Het ministerie van Cultuur van Oekraïne heeft naar verluid alle toelating ...ingetrokken om naar het buitenland te reizen... ...omdat te veel mensen met een toelating... ...niet meer zijn teruggekeerd naar Oekraïne... ...onder meer om aan de dienstplicht... ...voor het leger te ontsnappen. En vandaag is David Johansson en is overleden, ja, eigenlijk 28 februari. Hij werd in de jaren 70 bekend als vocalist en medeoprichter van de Amerikaanse glam-punk pioniers New York Dolls. Eind jaren 80 scoorde de flamboyante zanger een grote hit in de Benelux met de novelty song Hot Hot Hot onder het pseudoniem Buster Poindexter. Als acteur was hij onder meer te zien in de kerstfilm Scrooge tijdens 1988. Johansson maakte recent bekend aan kanker te lijden en een hersentumor te hebben. Hij is 70 jaar oud geworden. En dat waren de metal nieuwtjes weer voor deze week. En volgende week houd ik jullie uiteraard... weer op de hoogte van het laatste metal nieuws. Maar gauw door naar het afsluitende nummer... van het eerste uur van de Zweedse power metal... meesterbreinen Dynasty. Die op 14 februari hun lang verwachte... nieuwe album Game of Faces hebben uitgebracht... via Nuclear Blast Records. Game of Faces werd geproduceerd door Dynasty... zelf en gemixt door de Zweedse pionier... Jens Bochren. Die mee op een reis neemt... waarin je de essentie van de menselijke geest... En het bestaan verkend met lyrische thema's als zelfontdekking, spirituele dood, wedergeboorte en heruitvinding. De band leverde ook een gloednieuwe videoclip af voor de focus-track Fire to Fight, die we tot slot zo gaan horen. En daarnaast kondigde de band hun Europese headliner-tour aan samen met de Italiaanse metalband Nano War of Steel. Zanger Niels Molin zegt: Vandaag zijn we meer dan enthousiast om onze gloednieuwe album uit te brengen, Game of Faces. Samen met de volledige albumrelease komt er een videoclip voor de laatste Single van het album in, Fire, in uh, Fire to Fight. We hopen dat je zult genieten van ons nieuwste oeuvre. En vergeet niet ons te zien op tournée door Europa. ter ondersteuning van Game of Faces in februari en maart. Tot zo in het tweede uur met meer februari releases. Voornamelijk uitgekomen in de tweede helft van de maand. Dus nieuwere tracks. Blijf luisteren dus. Tot zo.